Vandaag heb ik een boel topics die zijn gerelateerd aan Google. Maar als eerste onderwerp in deze podcast heb ik iets anders. Een recent voorbeeld uit de praktijk dat bedrijven nog aan foute linkbuilding doen. Of is het wel zo fout? Dan is een logische vervolg wat Madcuts onlangs over linkbuilding heeft gezegd. Via linkbuilding kom ik daarna op guestblogging en hoe je dat het beste kunt doen. En naar Google Reader is nu het einde aan Google Latitude. Ook zijn de vijf sterren reviews terug in Google en ik heb een leuk stuk over het verhaal achter Google. Als laatste sluit ik af met een paar Google grappen en Easter eggs. Mijn naam is Eduard de Boer, bekend als de reputatiecoach en ik ben je host voor vandaag. Linkbuilding. Je zou zeggen dat de meeste mensen nu toch wel weten dat je niet overal maar links moet vragen en dan zeker niet meteen teruglinken naar alle sites die naar jouw site linken. Daarom was ik afgelopen week ook erg verbaasd. Toen ik op mijn Oround Fotografie mailaccount een mailtje kreeg van een niet nader te noemen trouwsite met de volgende inhoud. Ik citeer. Beste trouwondernemer. We willen u graag op de hoogte brengen van een wijziging in de bedrijvengids van Puntje, Puntje. U heeft uw bedrijf ingeschreven in onze bedrijvengids en presenteert uw bedrijf hierin. Naast deze bedrijvengids op onze website heeft elke trouwwebsite van onze bruidsparen ook een kopje met trouwgids. En hierin is de bedrijvengids nogmaals opgenomen. Uw website staat dus gelinkt op honderden actieve websites. Ondanks dat de kosten voor onze trouwwebsite stijgen, willen we de bedrijvengids graag gratis houden. We willen alleen graag op uw steun rekenen in de vorm van een linkje terug naar onze website. Natuurlijk vinden we het ook leuk als u onze website onder de aandacht brengt in een nieuwsbericht of een linkje op de homepage van uw website. Binnen twee maanden controleren wij opnieuw alle inschrijvingen in onze bedrijvengids. Bedrijven die geen retourlink op hun site hebben geplaatst, moeten wij helaas uit onze bedrijvengids verwijderen. Mocht u al een linkje geplaatst hebben, dan zijn we er uiteraard erg blij mee en hoeft u geen verdere acties te ondernemen. Wij rekenen op uw begrip en hopen dat nog veel potentiële klanten uw bedrijf via onze website mogen vinden. Met vriendelijke groet, bla bla bla. Ik heb hierop een mail gestuurd waarin ik schreef dat het vandaag de dag niet erg handig is om op deze manier backlinks te verzamelen, met nog wat meer achtergrondinformatie, toelichting enzovoorts. Daarop kreeg ik als antwoord terug, vriendelijk dank voor de mail, maar wat ons betreft is een linkje terug nog altijd beter dan geen link terug. We zijn niet alleen afhankelijk van onze positie in Google, maar vooral ook van mensen die via andere websites binnenkomen. Zonder linkje op andere websites hebben we dus minder bezoekers. Tja, deze opvatting zag ik niet aankomen. Zelf heb ik nog linkpagina's op enkele sites, die zijn organisch gegroeid en deels historisch inderdaad ook als gevolg van zogenaamde reciprocal links. Op de meeste sites heb ik vanwege alle negatieve berichtgeving over wederzijdse links... deze ook al een tijd geleden verwijderd. Op een aantal sites heb ik ze nofollow gemaakt. Maar wat ik altijd wel deed was meten hoe vaak er op bepaalde links werd geklikt. Nu was dat op alle sites niet bijzonder vaak. Een paar losse kliks per maand en meer was het niet. Wat ik me afvraag, natuurlijk heb je Google Analytics draaien inmiddels... En kun je in je statistieken ook zien vanaf welke site jij je verkeer krijgt. Dat doe je onder verkeersbronnen, bronnen en dan bij onder verwijzingen. Waar ik erg benieuwd naar ben, is hoe mensen tegenwoordig omgaan met linkspagina's en het klikken daarop. Daarvoor heb ik in de show notes een kleine enquête met drie vragen opgenomen. Je doet me een plezier door binnen tien seconden deze drie vragen te beantwoorden. Meer tijd kost het je niet. Vraag 1. Surf jij tegenwoordig nog vaak naar de linkspagina van een bedrijfswebsite om te kijken wat je daar vindt? Zelf doe ik dat niet meer, maar dat kan aan mij liggen. Dus laat eens weten of jij nog wel eens naar linkspagina's surft om vanaf daar door te klikken. En dan als tweede, hoe vaak klik je gemiddeld op links die je op een linkspagina ziet? En als derde ben ik benieuwd of je zelf nog een linkspagina hebt omwille van de backlinks die je daardoor van andere partijen krijgt. Nadat je die vraag hebt beantwoord, kun je ook meteen zien wat andere lezers en luisteraars van de Reputatiecoaching website en podcast op deze vraag hebben geantwoord. Je vindt de show notes met deze bliksem enquête op www.reputatiecoaching.nl slash 33, dus /33. Hierop verder voortbordurend, als jij meer dan 5000 bedrijven op je site hebt staan en elk bedrijf heeft een backlink naar jouw site... en je krijgt gemiddeld 1 à 2 unieke bezoekers per maand vanaf één website dan krijg je dus wel zo'n 10.000 extra unieke bezoekers per maand. Deze getallen zijn gewoon geëxtrapoleerd. Maar goed, laat het eens 8.000 zijn, dan zijn het er nog best veel. Dus als je een groot aantal bedrijven op je site hebt staan... en je door bijvoorbeeld moordende concurrentie of illegale backbuilding... door je concurrenten niet goed scoort in de organische resultaten... dan is dit mogelijk een aardige manier om links te krijgen. Ik zou dan alleen wel vragen of de webmasters in kwestie... naar jouw site willen linken met een nofollow tag om het risico op penalties door Google te minimaliseren. Want stel dat om welke reden dan ook anderen stoppen met het linken naar je site... en je helemaal niet meer in de organische resultaten van Google bent te vinden... dan heb je alsnog een groot probleem. Als je dan nog meer verkeer van andere sites naar jouw site wil trekken... dan zou ik ook een affiliate programma beginnen. Zeker als je dat ordentelijk opzet... dan denk ik dat je in elk geval nog meer verkeer naar je site trekt... en dat je geen negatieve aandacht trekt van de zoekmachines. Maar wat vinden de zoekmachines dan van linkbuilding... Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt. En door de nevelen die het fenomeen linkbuilding op dit moment omhullen, durft bijna niemand meer te linken. Laat staan nog guestposts te schrijven voor andere sites. Erik Engen van Stone Temple Consulting heeft met Kuts van Google kunnen interviewen over links, linkbuilding en wat nu wel en niet mag. In de blauwe infobox onderaan de show notes vind je de link naar dit artikel. Het is erg lang, dus ik ga het hier niet helemaal herhalen of vertalen. Wel wil ik een paar antwoorden en reacties van Matt Kuts uit dit interview aanhalen. 1. Linkbuilding is niet illegaal en dus gewoon toegestaan door Google. 2. Links in persberichten worden klaarblijkelijk zo goed als niet meegenomen om de ranking van een site te verbeteren. Als bloggers en journalisten op basis van persberichten hun eigen artikelen gaan schrijven met links naar een bepaalde site, dan tellen die links wel degelijk mee. Zo groeit de ranking van de site waar naartoe wordt gelinkt. 3. Het is altijd beter je publiek via meerdere kanalen te benaderen. Als je bijvoorbeeld je publiek alleen met Google bouwt en benadert, is dat lang niet zo krachtig als wanneer je variëteit aan social media en kanalen gebruikt. 4. Google wordt allemaal beter naarmate meer tijd verstrijkt. Zo wordt ze ook beter in het onderscheiden van mensen met autoriteit op het web. Dat zijn mensen die vaak worden geciteerd en waarnaar de meeste mensen luisteren als deze iets te melden hebben. 5. Content syndication dat is het hergebruiken van bestaande content is zeker een goede manier voor het vergroten van je reputatie of om verkeer naar je site te krijgen. En een link opnemen naar de bron van het artikel kan ook nooit kwaad. 6. Hoe meer signalen je aan Google kunt geven dat jij de auteur bent van een artikel en daarmee werkelijk de eerste die het heeft gepubliceerd, hoe gemakkelijker het is voor de zoekmachines om dit artikel ook daadwerkelijk aan jouw online reputatie toe te schrijven. 7. Guestposting van een enorm sterk origineel artikel waar iedereen over praat en waar overduidelijk veel werk in is gaan zitten om te publiceren, is zeker een goede en ook valide manier om jezelf beter op de kaart te zetten en om links naar je site te krijgen. Vooral als dit artikel op een site met een hoge mate van autoriteit wordt gepubliceerd. Maar helaas is de meerderheid van de guestposts alleen te doen om backlinks en vaak van relatief lage kwaliteit. Ook worden die berichten dikwijls op veel sites gepost. Het achtste punt uit het interview, interviews kunnen een fantastische manier zijn om aandacht te creëren voor je brand, zowel het geven van interviews als het afnemen ervan. En als laatste punt, punt negen uit het interview, volgens MadCuts zijn links nog steeds de beste manier om te bepalen hoe populair een bepaald stuk content is en mogelijk in een later stadium ook social signals en authorship. Google streeft naar een ideale wereld waarin zoekmachines precies doen wat jij intuïtief verwacht, jou het beste antwoord geven op je vraag. Verder las ik ook een artikel over guestblogging op Search Engine Land. In het artikel wordt verwezen naar twee video's van John Muller van Google, waarin hij zegt dat je het beste links in artikelen kunt opnemen met een nofollow tag, zeker als deze artikelen worden gebruikt als guestposts voor linkbuilding. Dat is ook het algemene advies van Google. Als je naar een artikel linkt met linkbuilding in het achterhoofd, dan moet je de link als nofollow definiëren. Maar als je een artikel schrijft zonder deze intentie, dan is het helemaal geen probleem om rechtstreeks en zonder de nofollow tag te linken. In de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 33 heb ik een video van Matt Kutz opgenomen uit oktober 2012, waarin hij ook hierop ingaat. Ik ben er nog niet met Google. Matt Cuts zei recentelijk in een andere video dat Google je niet meteen uit de zoekresultaten verwijdert in het geval je site tijdelijk bijvoorbeeld een dag, even niet kan worden gevonden. Ook zul je niet meteen in de zoekresultaten kelderen. Als je gebruik maakt van Google Webmaster Tools, eh, uh, je hebt jouw site of sites daar toch wel aangemeld? Dan, dan stuurt Google je een berichtje dat ze niet in staat was om je site te benaderen. Aan de andere kant, als je site langere tijd niet benaderbaar is... dan kan het voorkomen dat je site uit de zoekresultaten verdwijnt. Want Google wil bezoekers tenslotte niet naar sites sturen... die al langere tijd niet meer te vinden zijn. En in podcast 31 schreef ik al dat Google haar Google Reader Service had beëindigd. Inmiddels is bekend geworden dat Google 9 augustus stopt met haar dienst Latitude... Dit was te lezen op het blog van Google Maps. De aankondiging hiervan werd terloops vermeld op een enkel regeltje in een artikel over de nieuwe Google Maps app voor smartphones en tablets. Ik acht overigens de kans groot dat je nog nooit van Google Latitude hebt gehoord. Dit was een dienst van Google waarmee je kon bijhouden waar je allemaal was geweest. Ik heb het zelf niet intensief gebruikt, maar ik heb er wel eens mee geëxperimenteerd. Op dit moment is de dienst nog operationeel omdat ik dit weekend weg ben, heb ik de content voor deze podcast al op vrijdag samengesteld. Vrijdagochtend heb ik eerst onze dochter naar school gebracht, waarna ik met onze nieuwe pup Bram naar dierenartspraktijk de driehoek in Klarenbeek ben geweest voor controle en om hem een prik te laten geven. Dit kun je nazien in de screenshot van Google Latitude van die dag, die ik in de show notes heb opgenomen om een idee te geven. De reden dat Google stopt met Latitude is dat het bedrijf wil dat je incheckt bij bedrijven of op bepaalde locaties met behulp van de Google Plus app op je smartphone. In diezelfde blogpost meldt Google ook dat de vijf sterrenreviews weer terug zijn om te beginnen bij Google Plus Local. Als je daar zoekt naar bedrijven, dan worden de sterren weer vertoond in plaats van de zaggit score waarin je maximaal 30 punten kunt halen. De verwachting dat ze zouden terugkomen noemde ik al in podcast 25 naar aanleiding van bekendmakingen over andere Google Maps op de Google I.O. 2013. De nieuwe Google Maps die op dit moment nog in beta is, heeft ze al. Evenals nu dus Google Plus Lokaal. Nu is het wachten nog op de vermeldingen in de lokale zoekresultaten. In de herfst van 2011 is Google begonnen met de Zagget-scoren. Ik denk dat Google sinds die tijd ander klikgedrag heeft waargenomen dan daarvoor, omdat de meeste mensen niet echt leken te reageren op die puntenvermelding. Mensen zien overal sterretjes als grafische indicatie voor reviews. Dus verwacht men die ook bij Google. Google doet dit echt niet voor niets. Mijn voorspelling is dat bedrijven waarbij de sterretjes worden vertoond, vanaf nu langzaamaan ook weer meer bezoekers zullen trekken. En het zal helemaal duidelijk worden zodra de sterretjes ook zijn teruggekeerd in de lokale zoekresultaten tussen de organische resultaten als mensen gewoon op google.nl zoeken. Ik raad je daarom ook aan om meer aandacht te schenken aan het verwerven van meer reviews op Google Plus lokaal. Want als je er minstens vijf hebt, dus vijf recensies, worden bij jouw bedrijfsvermelding ook de reviewsterretjes vertoond. Maar ga ze niet te snel proberen te werven. Doe het over de komende paar maanden. Als je één tot twee reviews per maand of zo krijgt, dan valt het niet op. En wees je ervan bewust dat het zo goed als geen zin heeft om reviews te krijgen van mensen die zich even snel aanmelden voor Google Plus en daar vervolgens niets meer mee doen. Die reviews ben je zo weer kwijt omdat ze worden onderschept door het Google Review Filter. Google is natuurlijk een bedrijf met daarachter een gigantisch complexe infrastructuur met een enorme processing en opslagcapaciteit. Om een idee te geven, het web bestaat uit meer dan 30 triljoen pagina's. De database waarin Google al deze pagina's in heeft geïndexeerd... en dus in begint te zoeken zodra jij begint met het intypen van je zoekterm... beslaat meer dan 100 miljoen gigabyte. Stel als je dit omreken naar harddisks van 1 terabyte... dan heb je dus alleen al 100.000 harddisks nodig. Nou, als je dan beseft dat alle data minstens drie keer is opgeslagen... en Google nog veel meer gegevens opslaat... heb je dit wel eens in je achterhoofd als je iets op Google opzoekt... En je krijgt meteen de resultaten. En je bent heus niet de enige die op dat moment ergens op de wereld iets opzoekt. Google verwerkte in 2012 per dag meer dan 5 miljard zoekpogingen. Pff, de omvang en de complexiteit is in ieder geval groter dan dat ik me kan voorstellen. In mijn zoektocht naar interessant nieuws en leuke weetjes over Google... kwam ik ook de animatie van Google tegen waarvan ik de link in de show notes heb opgenomen. Deze animatie laat heel leuk zien hoe Google werkt en wat er allemaal bij komt kijken om jou per direct de gewenste resultaten te tonen die je zoekt. Ik kan je echt aanraden die animatie eens te bekijken. Hoewel ik best een en ander weet van het mechanisme achter Google... vond ik het ook heel leuk om zo eens te zien. Daarin kwam ik ook een grafiek tegen waarin Google laat zien... hoeveel sites zij elke maand handmatig als spam beoordeelt. Ook deze grafiek vind je terug in de transcriptie van deze podcast. In de grafiek zie je een blauw gedeelte dat enorm groot is. Dat is pure spam andere kleurtjes zijn andere redenen waarom content handmatig uit de index is verwijderd. Mogelijke redenen kunnen zijn Gehackte sites Onnatuurlijke linkpatronen vanaf of naar jouw site Automatisch gegenereerde content Sneaky content speciaal voor zoekmachines Zinloze content zonder enige waarde Geparkeerde domeinen Verborgen tekst en of keywordstuffing Sinds een tijdje toont Google wanneer je een site dreigt te benaderen die zij als onveilig beschouwt. Misschien heb je het zelf ook wel eens gezien. In de show notes heb ik ook een grafiek opgenomen van het aantal onveilige sites dat Google per maand vindt. Toen ik iets meer achtergrondinformatie hierover ging opzoeken kwam ik een artikel tegen waarin wordt vermeld dat Google op dit moment elke dag zo'n 10.000 onveilige websites vindt. Dit zijn dus sites die proberen de computer van de gebruiker te infecteren met virussen, malware of gewoon proberen je op te lichten. En hiervoor geeft Google dus waarschuwingen af. Maar liefst 100 miljoen keer per week. Je zou denken dat er voor Google niets nieuws meer onder de zon is... met zo ontzettend veel webpagina's in de database... en zulke immens hoeveelheden processing power en opgebouwde historie. Nou, dat valt nog wel tegen. Toen ik verder in Google dook voor deze podcast... las ik op CNET ook een leuk artikel waarin werd geschreven... dat Google 15% van alle zoekpogingen per dag nog nooit eerder heeft verwerkt. Dag in, dag uit. Dat zijn dus 500 miljoen zoekpogingen per dag waarbij Google in eerste instantie geen idee heeft waar het over gaat. In de 15 jaar van haar bestaan is dat dus elke dag zo. 15% van de queries aan Google zijn gewoon nieuw. Dat is ook iets om over na te denken als je iets zoekt. En het bedrijf werkt er dus continu aan om de kennis te vergroten... en jou die resultaten te tonen waarvan het denkt dat jij ernaar op zoek bent. En dat alles binnen een paar microseconden. Soms kan dit raden door Google ook leiden tot komische resultaten die je niet meteen verwacht maar vaak naar wat meer onderzoek toch gewoon zijn te verklaren. Als je surft naar www.google.nl en begint met typen... zie je terwijl je typt al resultaten waarvan Google denkt dat jij daarnaar op zoek bent. Dit zijn de zogenaamde instant resultaten. Deze instant resultaten zijn feitelijk op basis van actuele zoektrends... dus recentelijk uitgevoerde zoekpogingen en zoektermen. Een paar grappige resultaten heb ik met je gedeeld in de show notes. Bijvoorbeeld als je intypt Paul de leeuw... dan krijg je als mogelijke resultaten Paul de leeuw... Paul de Leeuw Moedermelk, Paul de Leeuw Brest en Paul de Leeuw Twitter. Als je het nieuws niet hebt gevolgd, dan heb je mogelijk geen idee hoe de mogelijke zoekterm Paul de Leeuw Moedermelk hier tussen kan verschijnen. Dan ben je waarschijnlijk niet de enige. Want veel mensen waren de afgelopen anderhalve maand op zoek naar video's van de tv-uitzending waarin Paul de Leeuw Moedermelk uit een borst dronk. Of als je op zoek bent naar meer religieuze diepgang en achtergrondinformatie over het geloof en je typt op Google in God is een, gevolgd door een spatie, dan krijg je te zien... God is een schilder, God is een werkwoord, God is een klootzak, God is een konijn. Die derde mogelijke zoekterm komt waarschijnlijk van mensen die een teleurstelling in het leven te verwerken hebben gekregen en het geloof in God in twijfel trekken en dit delen met Google. Maar hoe komt het nu dat mensen God associëren met een konijn? Iets verder doorzoeken leidt tot een boek op bol.com met als titel Toen God een konijn was. Ik denk dus dat mensen die op zoek zijn naar het boek vooral twee zelfstandige naamwoorden hebben onthouden uit die titel. God en konijn. Wanneer je gaat zoeken naar het denkbeeld van Nederlanders over bepaalde nationaliteiten... heb ik er nog een paar voor je. Wil je weten hoe de Nederlanders over de Amerikanen, Belgen en Polen denken? Kijk dan maar eens naar de screenshots in de transcriptie die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 33. Als je intypt Polen zijn, dan kom je uiterst discriminerende zoektermen tegen. Ook bij andere nationaliteiten zie je zulke extreme uitingen. Als laatste een paar verborgen grapjes in Google... Wat zogenaamde Google Easter Eggs. Soms lijkt het erop alsof Google-programmeurs gewoon even iets anders willen doen dan zich bezighouden met zoektechnologie. Ik geef hier een paar grapjes uit Google en haar sites. Zoek op Google naar Atari Breakout en klik op afbeeldingen. Wacht dan eventjes. Zoek op Google Tilt. Zoek op Google naar Do a Barrel Roll. Zoek op YouTube Do the Harlem Shake en wacht minstens 15 seconden. Bekijk Google Street View op Antarctica en zie hoe het gele poppetje verandert. Met deze grapjes kom ik vandaag aan het einde van deze Googlecast. Want zo kan ik hem toch wel noemen. Ik hoop dat je wat van hebt opgestoken over de zoekmachine... die in velelei opzichten het leven van een groot deel van de mensheid inhoud geeft. Oeps, ik word te filosofisch. Terug naar de podcast. Ga zelf ook eens op zoek en laat het me weten als je ook tegen vreemde, verontrustende... of bijvoorbeeld komische zoektermen of Google grapjes tegenkomt. Je kunt deze achterlaten als een reactie onderaan de show notes.